Anton, Anton, veel, de lol. Ja ik ben Anton Atiro. Ga je mee weer naar de sneeuw Het wordt het feestje van de eeuw Ga uit je dak, dat kan niet met gemak Ik drink te veel en gooi me vol. Anton Atiro Op je ski op, op snelbord Ja je komt er niks te kort We gaan met Anton Atiro Het is weer winter, oh wat fijn Naar de sneeuw toe met de trein Of de auto of de bus Want dat is verschrikkelijk knus Aangekomen ben je moe Toch ga je naar je skiwart toe Het zit weer vol Oh jongens wat een lol We skiën fel, We maken lol Ja ik ben Anton Atiro Niet met gemak, Ik drink te veel en gooi me vol. Want ik ben Anton Atirol. Op de ski of op snowboard. Ja, je komt er niks te kort, we gaan met allemaal.